Fijn dat je hier bent. Ik was zelf wat later vandaag in de kerk, want ik was nog bij onze partnerkerk in Barneveld. En daar zou ik alleen even komen om afscheid te nemen en kort nog even te praten. Maar toen hadden ze gezegd, ja, Serge staat bij het meeting point en daar kan iedereen nog even naartoe. Wie er nog maar even naartoe wil om nog even afscheid te nemen. Dus het was wel even het liep een beetje uit en toen stond we ook nog in de file. Maar goddank, het is gelukt. Ik ben bijna dat ik hier kan zijn vandaag. En um, ja, we zijn bezig, zoals je kunt zien, met een, uh, met een serie over het volgen van Jezus. En um, vandaag zouden we het hebben, hoorde ik nog van iemand, over wat je kunt leren van de duivel. Maar het is aangepast, het thema. Uh, excuse ervoor, ik had het dacht ook aangepast in het goede rooster, maar ja, het was toch doorgekomen. Het zal vandaag gaan over de Strategie van Jezus. De strategie van Jezus. Waarom? Omdat ik dacht dat dat heel goed zou zijn in deze serie. Um, en ik begin eventjes daarbij met het stellen van een vraag. Dat is de vraag. Wie weet hoeveel geld je moet betalen aan de overheid als je door rood licht rijdt en je wordt geflitst? Wie weet het? 260. 260, denkt Sanne. Wie biedt meer of minder? 237, komt nog dichterbij, heel goed. Nog iemand die het precies weet. Kijk, nog andere ervaringsdeskundigen die hun zonde openbaar durven te beleiden. Nee, nou het is 239. Dus, die zat heel dichtbij. Ja, afgelopen week werd ik verrast... Met een blunder. Namelijk dat ik ben geflitst toen ik door rood reed. En ik kan je vertellen, als ik in het verkeer rijd en ik zie een stoplicht op rood staan, dan rem ik wel. Maar je hebt soms van die momenten, dan staat hij op oranje. Dan weet je, als ik even gas geef, dan red ik hem nog net in donker oranje misschien. Nou ja goed, dat is dan rood. En dan maak ik dat mee en dan baal ik daarvan. Echt dan, ah, uh, dan word ik echt boos op mezelf. Denk ik zeg, zes, kan je nou zo stom zijn? En ik kon me ook nog het moment herinneren. Ik had geen haast, maar gewoon. Uh. En ik had afgelopen week ook nog een andere bundel, die was nog veel groter, waar ik me nog veel meer voor schaamde. Die ga ik hier ook niet vertellen. Maar, en toen dacht ik, ah, uh, en ergens voel ik dan van: ik wil het eigenlijk voor mezelf houden wat ik allemaal fout doe in mijn leven. En toen was ik op een gegeven moment bij een aantal mensen die heel veel van me houden. En toen wist ik, eigenlijk moet ik het nu aan ze vertellen. Want dit houdt me nu toch wel echt bezig, deze blunders. En ik ging het vertellen en die mensen waren allemaal liefdevol. En die reageerden vriendelijk. En die waren prettig. En, en, en die waren ondersteunend en supportive. En, en... dacht ik, oké, okay, oké, okay, hier zijn mensen die gewoon het goede met me voor hebben. En dan bid ik er ook over. Dan zeg ik, in, God, voortaan zal ik niet meer door rood rijden. En over die andere blunder ging God voortaan zal ik echt dit of dit of dat. En ik weet dat het ook mogelijk is om ook echt te veranderen. De volgende dag was ik weer aan het auto rijden. En ik zag er weer eentje op donker oranje staan. Dan dacht ik, oh ja, dit is dus zo'n moment. Zes? Nu moet je dus afremmen in plaats van gas geven. Dus toen heb ik het braaf gedaan. Dan dacht ik, nou, zo kan ik dus gaan veranderen. En wat mij ook helpt hierbij. Het helpt enorm. Dit is voor mij de basis, is dat als ik weet, als ik met een paar mensen samenkom... en ik bespreek dit, wat er voor blunders gebeuren in mijn leven... waar ik gewoon helemaal zelf bij ben... dan weet ik ook, ik hoef niet te denken... Heere God, neem mij maar op naar de hemel of zo. Nee, ik weet, de Heere God, Jezus is naar de aarde toegekomen. Hij heeft geleefd zoals ik niet kan leven. Hij is gestorven aan het kruis. En toen hij stierf, heeft hij ook al die blunders van mij... ...op zich genomen. Hij is naar de hel gegaan... ...neergedaald op de plek waar al mijn blunders thuis horen... ...zou ik zeggen... ...en hij is opgezaaid uit de dood. Dat betekent ook... ...vanaf dat moment is er hoop voor mij om te veranderen. Is er hoop om echt een verandering in mijn leven te gaan zien... ...op allerlei momenten. En ik ben God zo dankbaar... ...dat er al zoveel is veranderd in mijn leven... ...door de dood en opstanding van Jezus... En waar Er was echt een tijd in mijn leven dat ik nog veel meer blunders maakte dan nu. Nu maak ik er ook nog meer dan genoeg. Maar er is verandering mogelijk. En het opzoeken van mensen om daarover te praten. Mensen die ook weten wat Jezus kan doen. Voor jou en voor mij. Dat verandert mijn leven. En daar wil ik het over hebben. De strategie van Jezus volgens mij. Zoals we straks met elkaar, nu met elkaar gaan lezen. In de Bijbel. En ik zie dat de Bijbels zijn weggehaald. Maar ik zie ook Bijbels liggen hier en daar. Als je zegt, ik wil graag meelezen. Kijk, daar zijn ze. Dan deel ik gewoon even wat stapeltjes uit. En dan uh, kunnen we met elkaar samen wat gaan lezen. Want de Bijbel is ook vandaag weer best wel uh, echt weer het centrum van deze toespraak ook. En we gaan drie stukjes lezen uit het Bijbelboek Matthäus. En het is wel belangrijk dat je echt kunt meekijken. Dus ik deel ze nog even uit. Even kijken. Ja, wil jij er een paar uitdelen? Hier zijn een paar Engelstalige. Ja, die zijn dan voorzien. En dan kan je bladeren naar het Bijbelboek Matthäus. En dan hoofdstuk 4. En als iemand het goede bladzijdennummer heeft gevonden... Dan mag je dat roepen. Voor iedereen die niet zomaar weet waar Matthäus hoofdstuk 4 zit. Ik hoor al iets. 1532, kijk. Nog meer mensen? willen meekijken. Iemand die wil meelezen die nog geen Bijbel heeft? Even je hand opsteken. Oké, okay. volgens mij zijn we er zo wel voor. 1532 hoorde ik. En dan gaan we in hoofdstuk vier naar het 18e vers. En hier doet Jezus iets heel bijzonders, naar mijn idee en ook iets heel cruciaals, in zijn werk hier op aarde. Jezus maakt hier volgens mij een hele strategische bewuste keuze voor zijn plan van aanpak en ook over hoe wij kunnen veranderen. Dus met andere woorden, hoe wij meer naar zijn wil kunnen gaan leven. Met andere woorden, hoe Gods Koninkrijk zichtbaar kan worden in jouw en mijn leven. Goed, daar gaat hij. Vers 18... Er staat boven de eerste discipelen. En dan moet je bedenken hierbij. Jezus is nu een, uh, nog maar net begonnen met eigenlijk zijn taak hier op aarde te vervullen. Hij is nog maar net mee begonnen en een van zijn eerste stappen is dan dit. Jezus liep langs de zee van Galilea en zag twee broers. Namelijk Simon, die Petrus genoemd wordt, en zijn broer Andreas. Het net in de zee werpen, want ze waren vissers en Jezus zei tegen hen kom achter mij en ik zal u visjes van mensen maken ze lieten meteen de netten achter en volgden hem hij ging vandaag ver, vandaar verder en zag twee andere broers namelijk Jacobus de zoon van Zebedeus en Johannes zijn broer in het schip met hun vader Zebedeus terwijl ze hun net aan het herstellen waren en hij riep hen ook zij lieten meteen het schip en hun vader achter en volgden hem maar waarom is zo'n klein stukje nou zo cruciaal volgens mij? Omdat Jezus hier heel bewust ervoor kiest... om meteen aan het begin van zijn leven hier op aarde... en vooral van zijn dienst hier op aarde voor het Koninkrijk van God... om meteen te beginnen met het vormen van een kleine groep mensen. En we zien, als we verder lezen, dat hij er nog meer gaat roepen. Niet alleen in dit evangelie van Matthäus... maar ook in de stukken over het leven van Jezus, van Marcus, van Lucas. Dan kom je het ook weer tegen. Jezus kiest voor de kleine groep als strategie. Maar dat niet alleen. Niet alleen maar een kleine groep die hij hier bij elkaar haalt. Dus hier heeft hij er al vier. Dus dan inclusief Jezus is een groepje van vijf. Maar. Ook een klein groepje met een duidelijke missie. De missie is vanaf het begin af aan voor iedereen die meedoet. Is de visie heel duidelijk. Het gaat om. Vissers van mensen worden. Kom achter mij en ik zal u vissers van mensen maken. Dus ze wisten duidelijk, als ik Jezus ga volgen, dan weet ik waarom ik dat doe. Ik volg hem om nieuwe volgelingen erbij uit te nodigen. Mensen uitnodigen erbij. Dus ik zou zeggen, de strategie is kleine groepen met een missie. Maar is dat dan de strategie? Hoezo zeg je dat zomaar? De strategie van Jezus is kleine groepen met een missie. Nou dat zeg ik... ...omdat je dit vervolgens in het hele leven van Jezus ziet doorgaan. Dat hij met een klein groepje mensen optrekt. Maar er is nog meer in de strategie van Jezus. Jezus doet namelijk ook aan grote massa bijeenkomsten. Dus groepen van mensen... ...van bijvoorbeeld 5 of 10 of 15.000 mensen... ...als Jezus begint te spreken trekt hij zoveel mensen aan, dat in no time doet hij aan grote massa bijeenkomsten. Net zoals we hier ook vandaag niet een klein groepje hebben, van drie, vier, vijf of tien of twaalf, maar dat we ook een grotere bijeenkomst hebben. Daar doet Jezus ook aan. Dat is ook een belangrijk deel van zijn strategie. Maar mijn uitdagende uh, stelling voor vandaag is, ik geloof niet dat Jezus ooit grote bijeenkomsten zou hebben gehouden, als hij niet ook kleine groepen had gehad. Daar ben ik van overtuigd. Want kleine groep is volgens mij een cruciaal onderdeel naast die grote bijeenkomst. Volgens mij zijn ze allebei wat mij betreft even belangrijk. En die grote bijeenkomsten van Jezus die zien wij ook in de Bijbel. Daarom gaan we nu weer met elkaar samen op diezelfde bladzijde verder lezen. En nu in hoofdstuk 5 en dan het eerste vers. Matthäus hoofdstuk 5 naar het eerste Vers. Toen Jezus de menigte zag, ging hij de berg op. En nadat hij was gaan zitten, kwamen zijn discipelen bij hem. En hij opende zijn mond en hij onderwees hen. Hij zei, dubbele punt. Daar zie je weer twee kleine zinnetjes waarvan ik weer geloof, dat het weer heel belangrijk is wat daar staat. Wat lezen we hier? Hier lezen we dat Jezus begint aan zijn eerste grote... Uh, Massa toespraak, om het zo maar te zeggen. Dit wordt wel genoemd de bergreden, de bekendste toespraak die Jezus ooit heeft gehouden. En dat is dus voor duizenden mensen. En als je daar een foto van ziet, even kijken, dan is het vaak ongeveer zoiets. Jezus begint te spreken. Hij heeft hier zo'n mooi rood gewaad aan, hij heeft lang haar. Uh, en duizenden mensen stromen naar hem toe. En het zou best kunnen dat er ongeveer zo heeft uitgezien. Maar in hoofdstuk 5, vers 1, wat we net hebben gelezen, zien we dat het er eigenlijk ongeveer zo heeft uitgezien. Een klein groepje mensen, namelijk de 12, ondertussen heeft hij de 12 verzameld, en het blijven er ook 12, het worden er geen 20 of meer, het blijven er 12. Een klein groepje mensen zit aan de voeten van Jezus en die krijgen onderwijs. En duizenden mensen, die mogen meeluisteren, zou je kunnen zeggen. Dus ook hier zie je, ook al kiest hij voor een hele grote bijeenkomst. De focus is allereerst uh, gericht op een klein clubje mensen. Is er dan iets mis met grote massa-bijeenkomsten, zoals dit bijvoorbeeld? Of zoals wij hier nu met elkaar samenkomen? Nee, dit is geweldig. Dit is ook een deel van de strategie van Jezus, wat wij hier nu aan het doen zijn. Met elkaar samen de Bijbel lezen, uitleg daarover, met elkaar samen... Rondom de Bijbel samenkomen, met elkaar samen. God ontmoeten in het aanbieden van Hem, Hem eren, Hem uh, toezingen. Straks met elkaar samen een ontmoeting, koffie, thee, wat lekkers. Dat is allemaal precies de bedoeling. Maar, het heeft ook zwaktes. Grote bijeenkomsten zoals dit heeft ook zwaktes. Wat dan? Nou, uh, het is heel goed mogelijk om een kerk week in, week uit in te lopen. En weer uit te lopen. Zonder te veranderen. Om gewoon thuis te komen. Je denkt, nou, dat was weer een mooie kerkdienst. Dat was weer fijn. Dat was weer goed. En ik ga nu weer door met de orde van de dag. En dat je misschien op maandag op je werk bent. En dat je eigenlijk dacht, waar ging het ook weer over gisteren in de kerk? Nou, ik ben het ook eigenlijk alweer kwijt. Ik heb ooit lerarenopleiding aardeskunde gedaan. En toen leerde ik hoe mensen leren. En een van de dingen die ik nooit meer zal vergeten is, van alles wat je vertelt aan mensen, blijft maximaal 5% hangen. Als je wil dat mensen iets leren, dan is wat we hier doen niet echt effectief. Is gewoon uit de wetenschap bewezen. En Jezus is zich daar ook van bewust. Dat gaan we nu met elkaar bekijken. Jezus is zich ervan bewust dat die grote bijeenkomsten wat je hier ziet, dat dat niet effectief is. Mensen veranderen daar niet door. Moet je opletten. Het einde van de toespraak. Hoofdstuk 7 en dan vers 24. Jezus heeft een toespraak gehouden van ik denk zo'n 25 minuten, half uur. Zo lang duurt het ongeveer als je de hele bergreden gewoon probeert uh, te bedenken hoe, dat, hoe lang het ongeveer heeft geduurd. En dan aan het eind sluit hij af met deze woorden die we nu gaan lezen. Daarom, ieder die deze woorden van mij hoort en ze doet, die zal ik vergelijken met een verstandig man die zijn huis op de rots gebouwd heeft. Dus Jezus begrijpt, er is een verschil tussen horen en doen. Dus je kunt week in week uit kun je preken horen hier en toch dat je er niks mee doet in je dagelijks leven. En dan vertelt hij, die is als een verstandig man die zijn huis op de rots gebouwd heeft. En de slagregen viel neer en de waterstromen kwamen en de winden waaiden en stortte zich op dat huis. Maar het stortte niet in, want het was op de rots gefundeerd. Ja, op het moment als jij dingen gaat doen die Jezus heeft gezegd, als je hem gaat gehoorzamen, en dat doe je langdurig, dan op een gegeven moment wordt iets een structuur in jouw leven. Dan wordt het sterk, dan wordt het stevig de ondergrond in jouw leven.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 Toen Jezus deze woorden had geëindigd, gebeurde het dat de menigte versteld stond van zijn onderricht. Want hij onderwees hen als gezaghebbende en niet zoals de schriftgeleerden. Ja, die ervaring van vers 28 heb ik ook in mijn leven. Ik heb echt al tientallen geweldige goede preken gehoord in mijn leven. Ik heb op een gegeven moment vier jaar lang, elke maandagavond, plenair zoals dit ongeveer, ook met dit aantal mensen ongeveer, kregen we gewoon twee uur lang bijbelonderwijs. Van geweldige bijbelleraren. En ik dacht altijd, wauw. Echt, dit is geweldig. Ik ben onder de indruk van dit, onder, van dit onderricht. Deze persoon spreekt echt als een gezaghebbende. Maar ik kan je vertellen, als je nou vraagt, waardoor ben ik in mijn leven veranderd? Dan is dat niet door vier jaar lang elke maandagavond. Twee uur lang bijbelonderwijs. Heeft het me heel veel kennis over God opgeleverd? Ja. Heeft het me geholpen? Ja. Zou ik het iedereen aanraden? Ja, goed om zoveel uur met de Bijbel bezig te zijn. Maar als je mij vraagt, wat verandert mijn leven? Om Jezus te gaan volgen, om meer op hem te gaan lijken, om te stoppen met zonde in mijn leven, om blunders aan te pakken in mijn leven, dan is dat niet deze grote bijeenkomst. Dit is ook een deel van de strategie van Jezus. Maar wat mij heeft veranderd, is de kleine groep. En ik denk dan ook dat dit plaatje ook heel belangrijk is om ook te bedenken weer. Jezus die aan een klein groepje onderwijs geeft. En ja, duizenden mensen die mogen meeluisteren. Maar hij weet ook, er zullen hier duizenden mensen zijn bij wie er geen levensverandering plaatsvindt. En dat zie je ook. Als Jezus weggaat van de aarde, is er maar een heel klein clubje mensen over. Die echt door willen op de weg met hem. En dat zijn niet die duizenden mensen. Die zijn er dan allemaal niet meer. Dus kleine groepen hebben hun kracht. Grote groepen hebben ook hun kracht. En vandaag dus, de strategie van Jezus, is kleine groepen. En ik geloof dat zo'n preek die ze hebben gehoord, als ze daarmee gaan oefenen in het dagelijks leven... En ze komen een week later weer samen, of ze komen in het geval van Jezus de volgende dag al weer samen. En ze gaan erover praten, hoe is het bij jou gegaan, hoe is het bij mij gegaan. En ze gaan praten over de dingen die misgaan in hun leven. Ze gaan met elkaar samen de Bijbel bespreken. Ze gaan samen, in die tijd was het alleen nog maar het eerste deel van de Bijbel, maar ze gaan samen aan de slag. Ze gaan bidden voor de dingen die moeizaam gaan. Ik weet zeker dat er dan dingen gaan veranderen. Gaat dat in één keer? Nee, het zijn lange processen. Je ziet bij Jezus, hij neemt er drie jaar voor om te investeren in twaalf mensen. Dat is volgens mij dé strategie van Jezus. Diep, diep gang. Echt diepe investeringen in mensen. En ik heb afgelopen jaren ook regelmatig als ik hier was gezegd. We hebben bij Oase eigenlijk twee dingen. We hebben de grote bijeenkomst op zondag. En we hebben de kleine groepen door de week." En ik zei wel eens, de grote bijeenkomst is als een springplank... En daarmee duik je zo... in die kleine groepen. Ik heb er iets van gezocht. Zoiets bijvoorbeeld. Dus als je op die grote springplank staat... en je denkt... oh, ik krijg zin om aan de slag te gaan... met het volgende Jezus. Ik krijg zin om aan de slag te gaan... in een kleine groep. Met een missie. In een kleine groep waar we proberen... ook weer nieuwe mensen erbij te krijgen. dan nou kan ik me dat heel goed voorstellen. Want afgelopen weekend... was ik nog... Op een duikplank. En dan heb ik er even ook bewust nog een paar keer lekker op gesprongen. En op een gegeven moment sprong ik een tijdje zo. Ja, ik heb nu ook echt zin om erin te duiken. Maar als je op een duikplank staat te springen zonder erin te duiken. dan denk je op een gegeven moment van. Ja, dit is niet waarvoor het is bedoeld. Je wil uiteindelijk zwemmen. En dat zwemmen is de kleine groep. Dat zwemmen is het volgen van Jezus op de manier zoals Jezus het zelf deed. Dat is eigenlijk dat, dat je echt bezig bent met Jezus volgen. En met andere mensen helpen om hem ook te gaan volgen. Dus ik nodig je uit: duik in het water. En ik weet heel veel mensen hier zijn al lang in het water gedoken. Geweldig. En probeer ook andere mensen ook te helpen om de duik te maken. Dus de strategie van Jezus, wat mij betreft, kleine groepen met een missie. Waarom? In een grote groep is het mogelijk om gewoon jarenlang ergens te komen zonder te veranderen. In een kleine groep is dat niet mogelijk, kan ik je vertellen. Want dan ga je met elkaar optrekken, dan krijg je vriendschappen met elkaar, dan ga je schuren aan elkaar en dan ga je elkaar bevragen. Hoe is het met jou? Hoe is het met jou? En hoe gaat dit in jouw leven? Hoe gaat dat in je leven? Oh, zie je daarmee? Nou, dan gaan we elkaar bemoedigen. Ik was afgelopen donderdagavond was ik uitgenodigd door de Afrikaanse groep, Even de Afrikaanse groep. Wave your hands. Ja, door al deze lieve mensen. En ze hebben voor ons gekookt. Voor, voor Mieke en de kinderen en voor mij. En toen ik wegfietste... had ik echt bijna tranen in mijn ogen... omdat ik zoveel liefde voelde. Zoveel bemoediging van deze mensen. En dat... dat helpt echt. Dat je weet dat er mensen zijn... die het goede met je voor hebben. Die zo liefdevol zijn, die zo ondersteunend zijn... ook als je dingen vertelt blunders uit je leven, dan is daar geen veroordeling, maar dan is daar uh, ondersteuning en aanmoediging. Goed. Wat gaat het ons kosten als wij iets willen doen met die kleine groepen? Ik denk dat het ons heel veel gaat kosten. Ik zat gewoon eens te denken voor mezelf. Wat het ons gaat kosten is dat wij angsten moeten overwinnen. Want zo'n kleine groep is kwetsbaar. In een klein groepje samenkomen is kwetsbaar. Je gaat dan vertellen hoe het gaat in je leven en er gaan altijd dingen missen in je leven. En die ga je dan delen. Dat uh, durf ik niet. Dus we gaan dan onze angsten overwinnen. Dat gaat het ons kosten. Het gaat ons ook tijd voor onszelf kosten. Heb je dat soms? Dat je denkt, oh, even een avondje voor mezelf. Heerlijk. Dat hebben we echt nodig allemaal. Maar er zullen dan momenten zijn dat je denkt, oh, ik heb eigenlijk zin in een avondje voor mezelf. Maar ja, ik ga nu weer naar mijn kleine groep toe. Want ik heb me daaraan toegewijd. Dat zijn mijn vrienden geworden. Ik wil voor hun gaan. Ik heb even geen tijd voor mezelf. Dat doe ik weer even op een ander moment. Dus dat gaat je ook tijd voor jezelf kosten. Tijd met familie en vrienden. Dat zul je ook minder hebben als je investeert in hetzelfde groepje. Overigens, die mensen van het groepje in mijn leven is het altijd zo geweest. Die mensen werden altijd eigenlijk ook mijn beste vrienden. Mensen op de kleine groep. Want die laat je ook het meest toe en die zie je elke week. Wat gaat hier nog meer? Tijd voor sport. Je hebt gewoon zin om even te sporten. We hebben allemaal behoefte ook aan lekker bewegen. Dat moeten we ook allemaal doen. Alleen als je in zo'n groepje zit, kun je op die avond, of op die ochtend, of op die middag, kun je even niet sporten. Dus dat kan het je ook kosten. Wat kan het ons nog meer kosten? Tijd voor onze kinderen. Ja, we willen even iets met de kinderen doen, maar we hebben een andere afspraak gemaakt. Namelijk voor dat groepje. En dan heb je op dat moment even dus niet die tijd. Dan heb je even twee uur, anderhalf uur, drie uur, net hoe lang het maar duurt, zo'n klein groepje... Dan heb je even die tijd niet. En dat zijn allemaal momenten dat je voelt. Oeh, dit kost me even wat. Of tijd uh, kan het je ook kosten. Om nog meer te werken. Ja? Je hebt hard gewerkt overdag. Maar je hebt iets net niet afgekregen. Je wil nog even de avond door. Om het even af te krijgen. Voor de volgende dag. En dan heb je ineens weer dat groepje staan in je agenda. Dan denk je, oh, nu heb ik geen tijd om extra te werken. Dus het kost ons Veel. Ja, maar volgens mij is dat nou precies ook iets wat een volgeling van Jezus kan gaan kenmerken. Namelijk dat je dingen aan de kant zet voor Jezus. Dat Jezus zijn goede nieuws over het komende Koninkrijk van God, met andere woorden over dat veranderingen mogelijk zijn in ons leven, in het hier en nu, dat dat op nummer 1 komt te staan ten koste van andere dingen in je leven. En ik vind dat ook heel goed nieuws, dat er veranderingen mogelijk zijn in het hier en nu. En dat Jezus een geweldige strategie laat zien aan ons in die eerste vier boeken van het tweede deel van de Bijbel, van het Nieuw Testament, namelijk kleine groepen om te veranderen in ons leven. En misschien zit jij wel eens even: ja, Jezus volgen, dat doe ik gewoon nog niet. Ik zie mezelf niet echt als een volgeling van Jezus, maar meer als een, een zoeker, ik weet nog niet precies of ik Jezus wel wil volgen. Nou, ook dan... zou ik zeggen, probeer eens een keertje... te kijken op zo'n kleine groep. Hier bij Oase... hebben allerlei van die kleine groepjes door de week. En ik had op een gegeven moment... een buurjongen, woont... ik denk, acht huizen verderop. En ik ontmoette hem op een gegeven moment bij de supermarkt. En we kregen een heel leuk gesprek. En op een gegeven moment... zei hij, hey, zullen we nog eens afspreken? Ik zeg, ja, prima. En op een gegeven moment ging hij een hele tijd op reizen... En ik had alleen nog maar wat Facebook contact. Op een gegeven moment kwam hij terug. Onze relatie was een beetje verwaterd, maar we hadden nog af en toe eens wat contact. Hij kwam terug, hij zegt: 6. Ik heb in Zuidoost-Azië zoveel van het boeddhisme en het hindoeïsme gezien. Ik wil nu wel eens ook iets van het christendom eh, onderzoeken. Dus ik heb een oude Bijbel eh, gekocht, de King James Version. Zegt het jou wat? Ik zeg: Ja, dat zegt me wel wat. Hij zegt, ja, die ben ik nu aan het lezen. Ik heb de eerste vier boeken van de Bijbel al uit. Hij had Genesis al gelezen, Exodus en Leviticus en Nummery. Hij zegt, maar nu ben ik bij Nummery en ik ben helemaal vastgelopen. Ik heb eigenlijk echt geen zin meer om nog meer Bijbel te gaan lezen. Ik zeg, nou, dat kan me voorstellen. Als je voor het eerst van je leven een Bijbel leest. En dan een Bijbelvertaling van 400 jaar geleden in oud-Engels. En dan ook in het boek Nummery, waar je heel veel... Ingewikkelde informatie tegenkomt, dan begrijp ik dat je vastloopt. Ik zeg: zullen we samen de Bijbel lezen? Want eigenlijk is het bedoeld bij Jezus om het in een klein groepje te lezen. Alleen is ook geweldig, maar samen is het veel beter. En laten we dan even beginnen in het tweede deel van de Bijbel. Dat helpt ook. Dus hij heeft op een gegeven moment de hele tijd meegedaan bij ons op zo'n kleine groep van de kerk. Is hij nu een volgeling van Jezus? Nee. Maar hij heeft gewoon op zijn manier heeft Hij kunnen zoeken in de Bijbel. En hebben we samen de Bijbel gehad. En we hebben nog steeds contact. We gaan binnenkort weer een keertje barbecuen. Maar zo kun jij als je hier zit. Als iemand die zegt. Van, ja ik ben nog zoekende. Kun je gewoon meezoeken op zo'n groepje. Je hoeft niet te geloven. Om in zo'n groepje te zitten. Sterker nog. Ik denk dat die twaalf volgelingen van Jezus. Aan het begin. Ook nog helemaal niet wisten. Wat het is om uh, te leven zoals Jezus het doet. Je ziet dat ze aan het eind nog steeds enorm blunderen na twee of drie jaar. En dat Jezus altijd weer genade voor hen heeft. Dus het is ook prima toegankelijk voor mensen die niet iets met geloof hebben. Maar ook als jij hier zit en je zegt, ja, ik heb er niet zoveel mee. Nog? Misschien ooit. Maar je zegt, ik wil wel veranderingen in mijn leven zien. Ik worstel met dingen waar ik niet van afkom. Ik denk soms, ah, wat een blunders heb ik weer vandaag gemaakt. Als je wil veranderen, dan is een kleine groep. Ik zou zeggen het enige wat werkt om echt verandering te zien in je leven. Ik heb me afgelopen paar jaar wat meer verdiept in het um, afkickprogramma van de AA. Misschien zijn er hier wel mensen die het kennen. Dat is de Alcoholic Anonymous. Dat is een groep waar je naartoe kunt gaan als je alcoholproblemen hebt. Of als je andere verslavingsproblematiek hebt. Eigenlijk voor elke vorm van verslaving hebben die mensen wel een groep. Wereldwijd bestaat dat. En eigenlijk is dat precies hetzelfde. Als je wil veranderen, heb je kleine groepen nodig. Waar je elke week, of mensen die heel verslaafd zijn, heb ik al gesproken, die gingen daar soms wel drie of vier of vijf of zes keer per week naartoe. Steeds weer om daarmee bezig te zijn, met die verandering die zij willen in hun leven. Dus ook buiten de kerk gebruiken mensen dit principe van Jezus, deze strategie. Ik heb ook afgelopen half jaar, dat weten sommige mensen hier wel, heb ik me ook verdiept in de wereld van het geven van training aan groepen. En Op een gegeven moment dacht ik: Ik wil eigenlijk ook wel een trainersopleiding gaan volgen, één dag in de week, en die ga ik ook binnenkort starten. En ik ging: Ik had op een gegeven moment 15 opleidingen gevonden waar ze trainers trainen, en uh, op een gegeven moment waren er negen afgevallen voor mij. Ik had er nog zes over op mijn lijstje, en die ging ik een beetje bellen en mailen met vragen: Van, Hoe doen jullie dat? Hoe, hoe, hoe doen jullie dat? En toen zag ik een hele goede, maar ik zag zij hebben groepen van 18 mensen. Ik dacht ja. Best wel een grote groep. Bij de meeste trainingsopleidingen hebben ze een max van 12 mensen. Vond ik heel interessant. Dus ik belde die mensen op van de 18opleiding, Dus waar ze dus groep hadden van 18. Ik zei, ik heb een paar vragen. En een van de vragen was, is 18 niet erg groot? Ze zei, dat vinden wij nou ook. De volgende opleiding is met maximaal 12 mensen. Ik dacht, kijk, dat uh, lijkt me een heel wijs idee. Nou, die 12, dat is niet. Zomaar in de Bijbel. Die twaalf in de Bijbel, die komt eigenlijk uit het eerste deel van de Bijbel. In het eerste deel van de Bijbel zie je dat op een gegeven moment het volk Israël, het volk van God, een land krijgt. En dat land wordt verdeeld in twaalf stukken. En dan zijn er twaalf stamhoofden en twaalf stammen en bla bla bla. En wat Jezus doet wanneer hij kiest voor twaalf, dan zegt hij eigenlijk daarmee, in wat we net hebben gelezen, dan zegt hij eigenlijk daarmee... Ik kies voor twaalf om te laten zien, nu is het nieuwe verbond gekomen. Vroeger hadden we twaalf stammen, nu gaan wij met twaalf uh, volgelingen verder. Nu gaan wij met twaalf volgelingen aan de slag. Maar ik denk dat als Jezus, als het, nee, als in de tijd van het eerste deel van de Bijbel, van het oudste Testament, als het land Israël was verdeeld in vijftig gebieden, dan ben ik er honderd procent van overtuigd dat Jezus niet vijftig volgelingen had gekozen. Maar dat hij iets rond de 10 zou hebben gedaan. Waarom? Omdat 50 gewoon te groot is om echt levensveranderingen bij elkaar te zien gebeuren. Dan heb je kleinere groepen nodig. Iets van maximaal 10, zou ik denken. Dus er is echt iets met die kleine groepen, wereldwijd, in de kerk, maar ook buiten de kerk, het werkt. Dus als jij verandering wil hebben in je leven, zoek een kleine groep op. Hier in de Oase Infohoek, net om de hoek, als je hier weer naar buiten loopt, krijg je een. Een viertje over de connectgroepen hier, zoals we ze hier doen, dus de kleine groep. Dan kan je alle informatie vinden over wat we hier ongeveer doen. Je kan het ook op heel veel andere manieren doen. Dit is de manier die wij doen. Maar bekijk het eens, lees het eens door en kijk eens of je niet een keertje op zo'n groep wil komen kijken. Van harte welkom. Meld je bij me aan en we zoeken graag een groep die bij jou past. Ik rond af, we vatten samen. Hoe kun je veranderen? Hoe kun je meer op Jezus gaan lijken? Hoe kan je meer van Gods Koninkrijk gaan zien? Hoe ga je zien dat blunders in jouw leven gaan veranderen? Dat je niet meer door rood gaat rijden, bijvoorbeeld. Dat helpt als je dan in een kleine groep dat gaat bespreken. En niet zomaar een kleine groep, nee, ook een kleine groep met een missie. Een kleine groep met een heldere focus. Wij willen gaan werken aan veranderingen en wij willen gaan groeien met nieuwe mensen. En een van die groepen, die had ik heel graag hier, aan, hier vooraan vandaag willen hebben... Dat is de groep van Hendrik en Gonda, maar die zijn er precies vandaag niet. Maar ik mocht nu wel als voorbeeld noemen. Dat is een groep die afgelopen jaar heel bewust heeft gezegd, wij willen ons focussen op mensen van ongeveer tussen de 20 en de 35 jaar. Dat is hun, hun focusgroep. Dus zij willen vooral nieuwe vissers van mensen, zeg maar. Eh, als vissers van mensen willen zij vooral nieuwe mensen erbij gaan krijgen uit die leeftijdsgroep. Nou, je kunt ook heel veel andere groepen bedenken, maar dat is hun groep. En ik vroeg eventjes aan Hendrik afgelopen week. Ik zeg, hoe, hoe gaat het nu? Want ik ga het erover hebben, over wat jullie aan het doen zijn. Hij zei, ja, het is super gaaf. Aankomende dinsdag komen er vier nieuwe mensen kijken op de groep. En uh, ik sprak met een van die mensen. Die was namelijk vanochtend met mij mee in de auto naar Barneveld. Die heeft daar in Barneveld verteld hoe hij tot geloof is gekomen afgelopen jaar. Een van die mensen... Die gaat daar weer verder op de weg met Jezus nadat hij een alvakeurs heeft gedaan in de eerste helft van dit jaar. Dus met andere woorden, we zien het ook gebeuren dat die groepen er zijn met een missie waar nieuwe mensen bij komen. Nou, we gaan zo met elkaar de maaltijd van Jezus vieren. Je ziet het hier staan, brood en wijn of uh, brood en vrucht van de wijnstok... En um, dat gaan we ook straks doen in kleine groepjes, om ook iets van die kleine groepjes aan te voelen. En ook iets van het kleine drempeltje in een kleine groep, om iets te delen van je leven. Maar dat komt zo. We gaan eerst met elkaar God aanbidden, ons richten op hem, om hem te danken, te aanbidden. En ook om um, ons voor te bereiden op die maaltijd met Jezus, zoals we die straks ook samen gaan vieren.